Inavond de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Welkom Carola, welkom Chef. Welkom ook de ouders, de familie. Vandaag gaan we dan beginnen aan het derde stukje van de triologie. We zijn begonnen met het zilveren feest. Janet is getrouwd en nu Carola. Ik zou eigenlijk willen beginnen om jullie van harte proficiat te wensen... ...met jullie huwelijk wat zojuist op het stadhuis is gesloten. Daar hebben jullie heel plechtig voor de gemeenteambtenaar... ...uitgesproken en ondertekend de huwelijksoorkonde... Jullie hebben het ja-woord aan elkaar gegeven. Hier in deze kapel, deze Hasselse kapel, willen we ook gaan luisteren naar jullie ja-woord. Wij willen dat doen als gelovige gemeenschap, door jullie huwelijk in deze kapel te bevestigen. We zullen dat biddend, en zingen toen, samen vragen om de zegen van God voor jullie verdere toekomst. Mag ik dan beginnen met het openingsgebed? Heer, vrienden zijn elkaar nabij, bereiden elkaar een woning van liefde, zijn. Een mysterie van innigheid. Wij bidden u dat Carola en Chef, die deze vriendschap voor elkaar ontdekt hebben, als een roos in de lenteweelde, mogen groeien in dat huis van warmte, zodat zij elkaar in hun leven steeds ondersteunen en troosten, aanvaarden en inspireren in vreugde en geluk, in verdriet en tegenslag. Wees met hen van uur tot uur, van dag tot dag, tot in eeuwigheid. Celsius day Ik wil nu Peter uitnodigen voor de eerste lezing. Een nieuw toekomstbeeld wordt werkelijkheid. Een nieuw begin, een nieuwe dag. Die leidt naar ongekende verten. Waar warmte is en pijn. Waar één woord te veel kan zijn. Waar verrassing en vreugde heerst. Daar ligt het voorrecht om te houden van die ene. Van die ander die alles is. Twee mensen zijn er voor elkaar, verbonden voor het leven. En liefde zal geen woord meer zijn, bestaan uit slechts zes letters, maar vormt een sterke band, geeft kracht tot werkelijk leven. Eerst nog wat aarzelend, wel voorbereid, maar nog niet helemaal klaar. En liefde leert een, leert een wijze les aan hen die het niet zouden begrijpen. Twee mensen worden man en vrouw. Jeanette, kom je voor de tweede lezing. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, dit is mijn gebod. Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En dit is het waarmerk van echte liefde, dat gij uw leven geeft voor de ander. Als gij dit doet, zult gij niet mijn dienaren, maar mijn vrienden zijn. Want een dienaar weet niet wat er omgaat in zijn heer. U noem ik vrienden, omdat niets van mijn vader nog voor u verborgen is. Niets hebt gij, mij, hebt gij mij uitgekozen, maar ik heb u een taak gegeven. Ga op weg in deze wereld en breng vruchten voort die blijvend zullen zijn. Carola en chef Toen Yahweh God in het Oude Testament zich bekend maakte aan de Joden, toen zei hij, noem mij maar Yahweh. En dat betekent, ik ben er voor jullie. En toen Jezus op aarde leefde, heeft hij in parabels en woorden duidelijk gemaakt ik ben gekomen voor jullie. Wie mijn hulp nodig heeft, daar ben ik. En met die woorden sloot hij het nieuwe verbond. Jullie tweeën, Carola en Chef, gaan ook een verbond uitspreken, een grote belofte tegenover elkaar. En die zou je in het kort met deze goddelijke woorden kunnen samenvatten. Ik zal er zijn voor jou. Als je mij nodig hebt, dan kun je op mij rekenen. We hebben zojuist twee lezingen gehoord. En daaruit spreekt duidelijk dat dat verbond het fundament daarvan het woord liefde is niet zomaar zes letters maar wel heel fundamenteel en radicaal ik denk ook dat deze woorden van jullie echt zijn want zo hebben jullie thuis geleerd zo wil je het ook weer verder geven aan elkaar en aan de kinderen uit jullie huwelijk? Vandaag bij deze viering zou ik dan ook het voorbeeld van Jezus Christus centraal willen stellen. Toen hij die belofte uitsprak, toen heeft hij dat ondertekend met zijn eigen bloed. Dat wil zeggen, zijn hele leven had hij er voor over. Jullie, Carola en Chef, gaan in de toekomst een nieuwe opdracht vervullen. Jullie willen in onze gemeenschap laten zien dat jullie christelijk, getrouwd zijn. Dat wil zeggen dat ook jullie zullen proberen je hele leven ten einde toe te geven aan elkaar. En ik zou het eigenlijk niet beter en mooier kunnen zeggen zoals jullie het zelf hebben gedaan aan het begin van het boekje. Dat kleine gedicht, dat zou ik graag aan jullie voorlezen. Voor jou zal ik vechten, omdat ik van je houd. Voor jou zal ik bidden, zodat ik je behoud. Je bent mijn leven, mijn lief en mijn leed. Op jou wil ik bouwen, jou wil ik vertrouwen. En jou wil ik mij geven om samen verder te leven. Ik denk dat het hele echte en levenswijze woorden zijn. Ik wil jullie ze graag toewensen. We gaan nu luisteren naar jullie ja-woord. Mag ik de twee getuigen vragen om bij bruid en bruidegom te komen staan en namens de gemeenschap dus mee te luisteren naar een chiavel. gekozen voor heel je leven en je wilt juist als christen mensen met elkaar verbonden zijn. Een nieuwe toekomst die nog helemaal verborgen is, ligt voor je. Maar in alles wat er gebeuren kan, zal je natuurlijk steeds menselijker worden, wanneer je probeert, Op dit ogenblik worden jullie op een bijzondere wijze met beeld van de volk, omdat jullie je geheel en al aan elkaar wilt geven. Wij vragen al dat jullie dan zullen krijgen om elkaar te leren kennen, naar elkaar toe te blijven groeien, een leven aan. Thank you, can Deze twee ringen zijn... I'm going to go We willen graag onze wensen en persoonlijke intenties aan God gaan voorleggen. God, danken staat vrij. En daarom danken wij u voor de ouders van Chef en Carola. Door wie zij werden, wat ze nu zijn. Laat ons bidden. God, bidden staat vrij. En daarom bidden wij tot u voor de familieleden, vrienden en al diegenen die deze dag tot een feest maken. Laat ons bidden. God vragen staat vrij en daarom vragen wij u moed voor alle mannen en vrouwen die met evenveel hoop als wij hun huwelijk begonnen en waarbij dit dreigt te mislukken. Laat ons bidden. God hopen staat vrij en daarom hopen wij dat de gehele wereld mag slagen in het streven naar liefde en vrede voor iedereen. Laat ons bidden. God liefde staat vrij en daarom geef hun uw liefde ...om de liefde die zij elkaar juist beloofd hebben, waar te kunnen maken. Laat ons bidden. Ja. Samen gaan we nu aan tafel... ...om dat verbond met Jezus Christus en met ons te gaan vieren. Onder het klaarmaken van de offergave wordt bij u de collecte gehouden... En die is bestemd voor het onderhoud van deze kapel. We bidden u het grote dankgebed. Vrede voor jou, Carola, en vrede voor jou, chef. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het komen over jullie beiden. Vrede zij met u allen en in heel de wereld. Almachtige God, als gij daar in uw ontoegankelijk licht onze God zijt, als Gij ons hier hoort en ziet, als wij bestaan voor u, neem dan deze woorden van dank, dit lied van bewondering, op deze dag.